Duurzaamheid staat ontzettend op de agenda bij heel veel bedrijven. En je ziet natuurlijk toch ook dat consumenten het belangrijk vinden dat de producten die zij kopen ook goed zijn voor mensen en milieu. We zien eigenlijk op dit moment een momentum waarbij de industrie eigenlijk de stappen maakt die nodig zijn om te verduurzamen. Ook met de verkoop van cacao en thee met het Oetskeurmerk gaat het goed. De hoeveelheid duurzaam geproduceerde cacao steeg zelfs met 76 procent.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 De havenmeesters op Urk zijn het zat dat watersporters massaal misbruik maken van de zondagsrust in de gemeente. Steeds meer eigenaren van zeiljachten en motorboten halen op zondag gratis water en stroom in de haven. Op die dag werken de havenmeesters wel, maar ze mogen dan geen geld innen. Volgens de havenmeesters loopt de gemeente daardoor tienduizenden euro's per jaar mis. Ze willen dat de lokale politiek de regels aanpast. Maar de gemeente voelt daar niets voor, omdat hij het principe van de zondagsrust belangrijker vindt dan het innen van geld. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben op het WK in Shanghai hun tweede wedstrijd gewonnen. Kazachstan werd met 13-3 verslagen. Nederland speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen het titelverdediger de Verenigde Staten. Dan het weer rond de Waddenzee in en enkele buien. Verder is het droog en schijnt de zon geregeld. Het is zo'n 20 graden. In de loop van de middag meer bewolking. In het zuidoosten vallen een paar buien. Morgen opnieuw eerst zon en smiddags kans op buien. ADB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 25 kilometer file. De files die opvallen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat bij knopenten meer 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan meter omrijden. Vanaf Knopend bad Oeverdorp via de A9 en de A2. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Voor Afrit Kastricum staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En daardoor staat er op de andere rijbaan... op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor Kastricum 2 kilometer... Daar is één rijstrook afgesloten voor de hulpdiensten. De A32 Meppel richting Heerenveen is dicht tussen Afrit Havelte en Steenwijk na een ongeluk. Verkeer richting Heerenveen kan beter omrijden vanaf knooppunt Hattemerbroek via de N50, de A6 en de A7. Gok wagen? Kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Word daarom nu lid van de Karo voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar karo.nl. Dankjewel. I'm gonna them off. Dit is Ben Lonkel Soul. soul de soulsensatie uit Frankrijk. Soul, Het album van Ben Lonkel Soul is nu overal verkrijgbaar.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 We zijn begonnen aan het tweede uur van de Radiotour op deze dinsdag. De renners zijn begonnen aan de 16e etappe en het gaat hard op weg naar GAP op een zeer natte weg met wat wisselende koplopers, Gio. Ja, want uh, die groep uh, waren Hogeland, Mollema, Hesedal, Roach, Roy... Kreuziger zelfs, Jeannesson, zaten. Die is inmiddels alweer uh, ingelopen door het peloton. Want de ploeg van Sky die vond het allemaal niet zo best dat die Jeannesson erbij zat. Want uh, Jeannesson zou een bedreiging zijn voor de witte trui van Rigoberto Uran, En dat is toch op dit moment uh, ja, toch wel de beste man van uh, Team Sky. Vandaar dat ze besloten hebben om de koplopers maar weer in te lopen op een inderdaad... op dit moment weer nat geworden weg. Je ziet de druppels opspat. Het lijkt me geen pretje om daar in een jagend peloton voort te rijden... met deze enorme snelheid. Want ze willen gewoon de kopgroep niet laten wegrijden. Want ik zie daar weer een nieuwe kopgroep ontstaan. Ik zag er in elk geval Thor Husshoff bij rijden, de wereldkampioen. Maar dat gaatje, ja, het is niet groot hoor. Het zal een metertje of 150, 200 zijn. En dan komt het peloton er gewoon weer aan en dan kunnen ze... hier. Hier vooraan rijden wat ze willen. Uiteindelijk gaan ze het niet redden. Ook al zit Boas van Hagen er gewoon bij. Nee joh, die laten ze ook allemaal niet gaan. Hier zie ik nog een uh, goede man. De Spaanse kampioen uh, zien we daar uh, rijden. En uh, zo daar de wereldkampioen inderdaad, Thor Huushoft. Nee, het is een groepje dat weer niet de ruimte krijgt van het peloton. En toch moet er vanmiddag ergens een moment komen waarop het peloton zegt... we stoppen ermee, we gaan niet meer achtervolgen, laat ze maar rijden. Ja, je zou toch inderdaad denken dat dat moment dichter en dichterbij gaat komen. Misschien is het dadelijk wel als de weersomstandigheden meer een rol gaan spelen in deze etappe. Want was het droog eigenlijk tot een paar minuten geleden. Toen zagen we dat de weg wel anders was en we weten nu waarom. Want we rijden door een behoorlijke bui heen. De lucht donkergrijs en de regen komt hard naar beneden. Misschien dat dat van invloed kan zijn op de koers. En dat er dan dadelijk eindelijk een groep kan gaan wegrijden. Dan gaan wij het hier nog even hebben over het WK, WK waterpolo. Eerst nog even het WK zwemmen in open water. 10 kilometer vanochtend. En de prestatie van Lindsay Heister viel tegen. Zij werd twintigste. Maar we gaan nu naar de waterpolosters. Die doen het hartstikke goed. De eerste wedstrijd werd gelijk gespeeld tegen de Verenigde Staten. Met 7-7. En nu Erik van Dijk tegen Kazachstan. 13-3. Dat klinkt geweldig, maar wat zegt dat? Ja, Dionne. Eigenlijk klinkt het uh, mooier dan dat het daadwerkelijk is. Want uh, 13-3 tegen Kazachstan is helemaal niet zo'n goede uitslag. Uh, natuurlijk is de marge van 10 uh, ruim. Maar bijvoorbeeld Hongarije won met 21 doelpunten voor van Kazachstan. Kazachstan is niet een van de hoogvliegers. Dat is de ploeg die sowieso uh, wordt uitgeschakeld hier in deze pool met Amerika en Hongarije. Het gaat ook niet echt om het doelsaldo... Daarin doet ook Kazachstan niet mee. Die wordt in de fina uh, regels worden die erbuiten gehouden. Als het gaat om uh, als het straks twee ploegen Hongarije of Nederland op het gelijk aantal punten terechtkomen. Maar waar het wel om gaat is dat Nederland hier niet zo goed voor de dag kwam als tegen Amerika. Tegen Kazachstan speelden ze, zo leek het vooral, te tegen zichzelf. Het was een uh, ijzersterke vertoning tegen Amerika. De wereldkampioenen winnen vandaag met 16 tegen 7 van Hongarije. Dat wil echt iets zeggen, dat is een ongelofelijke marge. En uh, ja, tegen Kazachstan zakte Nederland een beetje mee met het niveau van de Kazakken. Die hadden weinig organisatie, dat overkwam ook Nederland. Natuurlijk, uh, Nienke Vermeer scoort er goed op los. Vier doelpunten alweer in deze wedstrijd. Weer eist zij een hoofdrol voor zich op. Maar uh, ja, na uh, 4-1 in het uh, eerste part bleef de marge steeds zo rond de 4 hangen. Uiteindelijk dan nog in het uh, vierde part 13-3. Maar ik zag weinig mensen glimlachen op de bank van Nederland na deze wedstrijd. Nou, dan moeten ze ook nog tegen Hongarije. Je zegt Amerika heeft daar met grote cijfers van gewonnen. Dan zou je zeggen dat Nederland dat ook gaat doen. Maar zo simpel is het niet, hè? Nou ja, dan is de vraag welke Nederland verschijnt in ja. die laatste wedstrijd. Is dat het Nederland van Amerika of is dat het Nederland dat we vandaag tegen Kazachstan hebben zien spelen? Ja, en zij moeten... Ja, ga je gang. Nou ja, ik gok dat ze zich wel kunnen opladen dat het anders is dan een wedstrijd tegen Kazachstan. Want zo'n wedstrijd tegen Kazachstan, daar kun je eigenlijk niets goed doen. Je kunt alleen maar falen. Ja. Uh, je weet dat je gaat winnen. En als het dan zo'n lastige, moeilijke wedstrijd is... Ja, dan, dan is dat alleen misschien een tikje voor het, uh, voor het gevoel. Maar ik denk dat ze tegen Hongarije er weer gewoon zullen staan. En als dat zo is, hoe zit het dan verder? Alleen de nummer 1 in de pool gaat, gaat door naar de kwartfinale? Werkt ja, het zo? Ja, het, het is altijd een... Ja, het is een wonderlijk systeem altijd op wereldkampioenschappen en spelen. Het is een pool van vier. De nummer vier is, uh, is uitgeschakeld. De nummers twee en drie spelen een tussenronde om in een kwartfinale te raken waar de nummer één direct voor geplaatst is. Dus uh, iedereen speelt, uh, vooral veel wedstrijden in het begin. En vanaf de kwartfinales wordt het pas echt spannend. Dankjewel, Erik van Dijk. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. En maintenant de la musique. a piece i get you Stream hoorde u met wholehearted. Hoorde ik daar nou regen, daar hebben ze in de tour ook last van. Ik hou me hard vast uh, met het kijken naar de tour, Gio. Ja, il pleut een peu, hè, zeggen ze dan, maar uh, il pleut beaucoup uh, op dit moment. Want uh, de renners rijden weer door de regen, terwijl het hier aan de finish wel droog is. Uh, laten we het zo houden en laten we één ding hopen... dat we straks die afdaling van de Col de Manse... dat we die onder droge omstandigheden kunnen afwerken. Want anders dan uh, voorzie ik echt ongelukken. Zeker op de manier waarop het peloton nog steeds rijdt. Want ze willen niemand laten wegrijden. Er zijn er zoveel die denken dat ze aanspraak kunnen maken op de etappeoverwinning hier in GAP. ...als uh, opvolger uh, van die uh, Portugees die vorig jaar won, Paulinho... Dat, uh, ...dat de tempo ligt zo verschrikkelijk hoog... ...dat er echt bijna niemand echt wegkomt. Je ziet iedere keer wel weer groepjes vooruit rijden. Nu ook weer, een groepje van acht, negen man zijn het er. Tien man zijn het er in twee plukjes van vijf reizen... ...op dit moment door de straten van een uh, mooi dorpje. Ze hebben nog 62,7 kilometer te gaan... ...en iedere keer is het weer oppassen geblazen. Want dan maakt die, die weg weer een uh, stevige bocht... En dan moeten ze toch wel weer heel voorzichtig door die bocht heen. Om te voorkomen dat ze daar op volle snelheid doorheen glijden letterlijk. Nu het peloton weer. Toch maar eens even kijken hoe dat dan gaat in die bocht. er in het dorpje Zebrapad. Nou iedereen weet die wel eens op de fiets heeft gezeten. Of op een motor heeft gezeten. Juist op die strepen van zo'n Zebrapad moet je enorm oppassen. Maar uh, voorlopig gaat het uh, goed. Ik kijk nog steeds naar Thor Husshoff. Ik zie ook nog steeds Edvard Boos van Hagen daar uh, rijden. We hebben toch een heel aardig groepje daarbij zitten. Tony Martin zit erbij. Naartje van Katusha zit erbij. Alweer die Jeremy Roy, die Fransman van FDG. Perez van Euskaltel rijdt daarbij. En ja, dan moeten ze wel een beetje gaan samenwerken. Terwijl ik geloof dat ook Marcato van Rabobank erbij zit. Die houdt het tempo ook mee hoog. Maar dan moeten ze toch wel gaan samenwerken... om uiteindelijk uit de greep te blijven van dat peloton. Daarachter nog een klein groepje. Een mannetje of vier. En dan een steven wacht op het peloton. Hé, hey, dat zou wel eens kunnen betekenen dat het tempo terugvalt. Jawel... Het het tempo valt terug. Het is de eerste keer dat het peloton even de benen stilhoudt. Breed uitwaaiend over de weg. Aan de linkerkant zien we de gele trui van Thomas Veukler. En nu zou wel eens het moment daar kunnen zijn dat het peloton denkt... rijden jullie maar lekker. Ga maar voor die overwinning. 20 seconden is het verschil voor de kopgroep op dat peloton dat in het tweede uur van de koers 46 kilometer en 400 meter heeft afgelegd. En dat ondanks een parcours, dat eigenlijk de hele dag zo'n beetje bergop gaat. 48,9 is het gemiddelde na de eerste twee uur van deze wedstrijd. geeft aan hoe verschrikkelijk hard het gaat. Misschien dat deze groep dan dus wel in één keer de zegen krijgt. Maar als ik kijk op de tellen van de motor, zie ik dat we 101 kilometer hebben afgelegd. En op 117,5 is de tussensprint. En dat is natuurlijk weer interessant voor de renners die strijden om die puntentrui, om die groene trui. Dus misschien, nou ja, we gaan het wel eventjes afwachten. Maar in ieder geval loopt dus de voorsprong op. Het is ook weer wat droger geworden. Er komen nog wel wat druppels naar beneden. Het is fris, het is uh, klam, het is koud. Eigenlijk gewoon een graad of uh, 13, 14, meer is het niet. Publiek aan de kant van de weg staat allemaal dik ingepakt. In dikke jassen, dikke truien, lange broeken. Het is niet het weer wat je verwacht zo aan de, in deze derde week van de Tour. Maar we zien het dus wel. Als ik omkijk zie ik ook dat die kopgroep aankomen rijden. Kopgroep is dus inmiddels meer dan 100 kilometer afgelegd en we zitten dus al in de laatste 60 kilometer van deze etappe. Kees Driehuis, uh, we hadden het net over dat je naar de tour bent geweest op de champs élysées dat je ja. in ieder geval Radio Tour niet kon, kon vinden, hè? daar moest je zijn. Ben je vaker bij de tour geweest, er middenin gezeten? Ja, vorig jaar in Fransak uh, heb ik langs de, gewoon langs een, in zo'n dorp, langs ja. de kant gestaan, zoals zoveel mensen doen, uh, met, met, met mijn zoon en een, en een vriend, gewoon om, om dat mee te maken. Ja. En, uh, ja, het is een heel onschuldig dorpje, zoals er dus wel duizenden zijn. Niet uh, dan toch al die dorpen lopen uit. Uh, het is, er is feest. Mensen proberen toch allemaal een goed plekje uh, te vinden. Eerst krijg je die eindeloze reclamekaravaan. En om een of andere debiele reden probeer je dan toch ook... een of andere uh, stom ding wat er naar buiten gegooid wordt. Ja, heb je huis dat en... gedaan? Ja, je, je wordt echt een heel <laughs> klein kind. Um, en uh, Goh, we hebben een shirtje wat je vervolgens als je thuis bent weggooit. of uh, Omdat het natuurlijk eigenlijk niks is. Maar uh, ja, dat is de magie van die, van die onzinnige toerder. Frans die, uh, die, die dat zo aantrekkelijk maakt. Maar is het zo dat jij je vakantie zo indeelt nee, dat nee. je weet, zover gaat het niet? Nee, want dit jaar bijvoorbeeld uh, in de Giro uh, waren wij toevallig uh, op Sicilië op de dag dat uh, uh, de Giro de Etna beklom, wat ongeveer dezelfde dag was, want in Nederland was daar niet zoveel aandacht voor die dag, omdat toen uh, Ajax Twente werd gespeeld. Het was een ernstig dilemma, dus met mijn oor langs de lijn stond ik op de uh, Etna naar de Giro te kijken. En toen reed hij... Pieter Ween nog in de roze uh, leiderstrui. Dat was ook meteen de laatste dag trouwens. Had niks met mij te maken. Maar nee, ik vind dat, gewoon, uh, dat is gewoon leuk om mee te maken. Maar we hadden het nu net we hadden het over de Tour. Jij ja, zegt... Sorry, de, dit was een nee, nee, nee, nee. Ja. Maar de tour, die, de, de, de tour vind jij geweldig. Ja. Uh, maar blijkbaar dus ook de Giro. En misschien ook wel de Vuelta. Dus het is nog iets uitgebreider nee, maar als ik dan, dan in... je in het begin had geschetst. Ja, als ik in de buurt ben, wil ik dat, dan vind ik het wel een beetje idioot... om dan, daar niet even naartoe te gaan. Om te gaan kijken. Maar je merkt ook, ik was de dag... bijvoorbeeld dit jaar in, in dat dorpje waar de Giro voorbij zou komen. En ik ging een krant kopen. En uh, in, in, in mijn beste Engels... en ook in uh, die van een krantenverkoper. Die man, die, die heeft zo'n winkeltje daar. En die was zo trots dat daar in 12 seconden... Uh, die, dat wielercircus voorbij zou. Trekken. En ook allemaal versierd met, uh, met van die roze vlaggen. En ja, dat, dat is toch raar dat, dat zo'n wielerevenement uh, dat allemaal teweeg brengt in zo'n uh, zo dorpje. En zo zijn er duizenden van die dorpen. En dat vind ik ontzettend aantrekkelijk. Ja, je zei net, uh, je gaat ineens hele gekke dingen doen als ja. de reclamecaravan langs ja. komt. Hoe sta jij mensen aan te moedigen? Dat vind ik ook altijd zo eigenaar dat je dan ineens heel hard gaat schreeuwen. Ja, Alsof en, ze daar ook echt nou, iets nou ja, aan hebben. Ja. Het, het raar is ook, uh, ik ben niet helemaal, ik ben helemaal niet zo erg chauvinistisch, maar je hoopt toch dat een Nederlander wint en dat je ook Nederlanders herkent... en je gaat dan ook van Nederlanders roepen. Ja. Het gaat nou weer niet zo ver dat ik met een spandoek langs de kant ga staan en ik trek ook niet een raar oranje shirt aan en ga meehollen. Dat vind ik een beetje enge mensen altijd. Maar uh, ja, je moet, er, je moet er niet passief een beetje zo van... dat oh, het is allemaal niks bij gaan staan. Dat is ook een beetje wat me de afgelopen dagen stoort hier en daar in het commentaar... dat de Tour niet spannend zou zijn. Uh, ja, volgens mij is hij spannender dan ooit... want er kunnen nog acht, negen mensen uh, winnen. Een soort blasé-stemming ontstaat er, uh, heb ik een beetje het idee... Uh, maar misschien heeft het wel te maken dat het met de Nederlanders niet zo top gaat. Het is, hè, deze ronde is vooral bekend van de hechtingen, wat de Nederlanders betreft. En niet van uh, geweldige prestaties. Maar ja, dat heeft op zich wel heel veel teweeg gebracht weer. Uh, hè, wat er met Johnny Hoogland aan de hand is, maar ook met Van Dam... Uh, dat zijn valpartijen, dat zijn eigenlijk verschrikkelijke gebeurtenissen. Maar deze tour gaat toch de geschiedenis in als de, de, met van die foto's en die hechtingen. Dat, iedereen praat daarover. Dat is toch bijzonder. En de meest spannende tour... Ooit dus. Nou, ooit nou ja, wil ik niet het, zeggen, maar... het, uh, het wa Was het was spannend? In, dat vraag ik me dan af. Toen Armstrong meedeed, wist je ongeveer van tevoren... dat hij ja. ook ging winnen, behalve de laatste keren. En daar wordt dan met enige nostalgie over terug, uh, aan teruggedacht. Ik denk, ja, maar nu kunnen er nog acht winnen. En uh, iedere keer vraag jij ook, en iedereen wordt gevraagd... wie denk je dat er uh, zaterdag op dat podium gaat staan? Nou, vroeger kon je gewoon zeggen, in Urain of... Uh, Armstrongen had je altijd 10 punten, maar uh, nu wordt het nog wat. Ga ik straks ook nog vragen? Ik weet het al. Oké. Okay. I don't know why. Big Etsy's in. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey! I've lost touch with the inside of me. Every day I have to work to set my soul free.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 het tourplaatje van 2011. En op de laatste zondag, aanstaande zondag... dus komen ze hier live spelen. Uit Den Haag was dit Splendid. Ja, en ik zag het net op televisie. Er is in ieder geval een tête de la course... en er zijn Poursuivants, suivant, Gio. Jazeker, en je hebt massale valpartijen, maar je hebt ook massale plaspartijen. Want uh, echt nu is ongeveer, ik denk driekwart kwart van het peloton staat aan de kant van de weg om te plassen. Iedereen knijpt in de rem en dat betekent dat de kopgroep de ruimte krijgt. Eindelijk. Je kon het net zien gebeuren op het moment dat ineens het hele peloton breed ging. Toen zag je het gebeuren dat de kopgroep de ruimte kreeg. 1 minuut 55 hebben ze nu, 54,5 kilometer nog te rijden. Alain Perez van Euskaltel, Thor Huushoff, de wereldkampioen, Rijder Heisjedaal... De het Canadees André Grifko, Oekraïne van Astana... Edvald Borson, Haag De Noord Dan Dries Deveneins, een Belg van Quickstap... Jeremy Roy, FDG... Tony Martin, de Duitser van HTC, dan Mikael Ignatjev van Katusha uit Rusland... en Marco Marcato van vacansoleil Soleil DCM. Dat zijn de tien man die uh, op dit moment een voorsprong dus hebben van nu al boven de twee minuten. Ik zie Rob Ruig in het wiel zitten van Thomas Vucler. Die kijkt niet blij trouwens, maar dat doet hij eigenlijk zelden. Achter het tiental rijdt trouwens nog een trio. Bauco Mollema, Dumoulin, de smurf volgens Nicky Terpstra. Hij is 1,59 hoog en Johannes uh, Bos, dat is een uh, Fransman van Sauer... Die rijdt dan op 55 seconden van de 10 koplopers. Maar ja, die 10, ze moeten nu echt hard doorrijden, willen ze het verschil maken. Want, zoals, als dat klimmetje er straks aankomt... Dan uh, kan het natuurlijk zomaar weer, uh, weer anders lopen. En dan kan het misschien het zelfs nog wel een, een massasprint worden vandaag. Wie weet als Kevin dit zich goed zou voelen. Maar voorlopig krijgen ze dus de ruimte. En ik denk wel dat er een paar in die kopgroep zitten. En op een gegeven moment rondkijken en denken... Oh nee, hè, uh, daar is die regenboogtrui weer. Thor Huzoft zit dus ook weer mee. En we weten dat hij tegenwoordig zelfs een call als de kan. Want hij won daar uh, die uh, etappe in Lourdes. Dus zullen er wel een paar uh, zitten te denken... Hoe komen we van die Noor af? Hoe komen we van die wereldkampioen? En die heeft ook nog eens een ploegenoot mee dus. In de vorm van die rijder Hesedal. Het is weer droog, geloof het of niet. Maar we zien zelfs wat zonnestralen door de dikke bewolking heen komen. als ik recht voor ons uitkijk... dan zie ik zo tussen de uitlopers van de Alpen door... weer zo'n donkergrijze lucht. Ik denk niet dat we alle regen van ons gehad hebben. En het is natuurlijk ook nog te hopen voor ons... dat in ieder geval dat groepje met Bouke Mollema... nog wat meer in de buurt komt en dat ze aansluiting vinden. Want anders gaan we vandaag kijken naar een kopgroep... zonder Nederlanders, dus wel dus één Nederlander... Een vertegenwoordiger erbij van de Nederlandse ploeg. die Italiaan Marco Maccato. Ze rijden voorlopig nog altijd rap door. Tempo tussen de 50 en de 60 kilometer per uur. Dat kan ook op deze weg, want die is breed. nagenoeg vlak. De kopgroep dus van 10. Geen Nederlanders daarbij. Mollema wel in de achtervolging op ongeveer een minuut. La chronique du tour. Jos van der Vleuten... ...en het verhaal van de koelkast. Tour de France 1967. Ploeg, televisier. Ja, koelkast, het was een uh, uh, Ja De Tour van 1967 was uh, in de, de Tour van Tom Simpson dat hij uh, gestorven is. En we eigenlijk van de eerste tot de laatste dag was het uh, tussen de 35 en de 40 graden. En we reden op een gegeven moment door de middag. En het, ja, pff, normaal komen we om, om de 10, 20 kilometer een dorpje tegen... Maar dat duurde door de Savannah wat 40 kilometer voordat we een dorpje tegenkwamen. En toen de tijd was het dus nog even vlug, uh, ja, de, de echte knechten. Die hadden geld op zak en die doken een café binnen. En dan, uh, dan jatten we een paar flesjes bier en limonade. En dan rijden we weer verder. Maar uh, wij kwamen op een gegeven moment uh, eerst volgend het dorpje tegen en we doken gelijk links. Ik weet nog goed dat links was. En er was een slager en een kastelein. En uh, wij doken naar binnen en toen zei die kastelein van, ja dat bier is net, uh, heb ik er net in gelegd dat is warm. Kom maar even mee achter naar de, de vriescel. En dat bleek achteraf, uh, hij was ook varkensboer, dus uh, in die vriescel hingen al uh, allemaal uh, van die halve geslachte varkens. En er stond ook er had de bier en limonade. Ik was er de eerste in en ik stak mijn uh, zakken voor mijn bier... En ik uh, rende naar buiten en ik gooi die deur dicht. Maar ja, als je die deur dichtgooit, dan is het donker in die cel. En er zaten nog twee ploegmaten voor mij: Huub Zilverberg en Huub Harings. En uh, ja, ik was vrij snel terug in het peloton. Maar er was net op hol geslagen. Dus die, uh, die reed toch wel 50 in het uur. En ik zat allemaal te kijken en te kijken achterom: waar blijft Huub nou? We hebben, nou ja, een kilometer 70-80. Toen kwam Huub Zilverberg zonder bier, want daar hadden ze weggegooid. Want het was allemaal ballast met Huubke Haag. En dan kreeg de volle laag. Ze uh, zei Goh, verdomme zo'n rotvleut met die deur dichtgooien. Maar bleek nou achteraf, die kastelein, die ging voor zijn deur kijken... en er stonden nog twee racefietsen. Dus die ging achter in die vriescel kijken. En dan zaten die twee mannen, die waren verdwaald, want het was pikdonker. En die kwamen zo'n vijf, zes, zeven minuten later uit die cel... En die hebben echt 70.000 kilometer moeten volgen. Dus dat ze terug in het peloton waren. Ze hebben het even koud gehad, denk ik. Radio 1. Het NOS-journaal. De vraag naar duurzaam geproduceerde cacao en koffie zit in de lift. De verkoop van cacao met het Oetskeurmerk steeg met 76%. En van dat soort koffie werd 40% meer verkocht. Nederland is een van de landen waar deze koffie, thee en cacao het meest is ingeburgerd. De vierde bank van Amerika, Wells Fargo, heeft een goed kwartaal achter de rug. De winst steeg met 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 2,7 miljard euro. Dat komt vooral doordat het weinig leningen heeft lopen bij klanten die hun schulden waarschijnlijk niet terug kunnen betalen. Staatssecretaris Knape heeft vandaag een bezoek gebracht aan vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia. Met 400.000 hongerige bewoners barst het kamp uit zijn voegen, zegt knapen. Hij roept iedereen op om gul te geven via Giro 555. In de hoorn van Afrika heerst enorme hongersnood. En de man die ervan wordt verdacht in Buffalo, zijn vriendin en een agent te hebben gedood, heeft spijt. Dat zei hij op de Proforma-zitting. De verdachte heeft ingestemd met een onderzoek in het Pieter Baancentrum. En dat is nieuws op dit moment. ABB verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Knoppen te Lieve meer 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Afrikastricum, 3. En de andere kant op op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... voor Akersloot, 5 kilometer na een aanrijding. Maar ook daar is de weg weer vrij. Op de ring van Amsterdam, de A10 West... staat richting Zaanstad voor de Koentunnel, 4 kilometer... en richting Den Haag voor Sloten, 4 kilometer... De A32 Meppel richting Heerenveen is dicht tussen Afrit Havelte en Steenwijk. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Heerenveen kan bij Zwolle al omrijden... vanaf Knopend Haddamerbroek via de N50 richting Emmeloord... en daarna over de A6 en A7 naar Heerenveen. En ja, Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Vindt het Peloton het wel goed zo, die kopgroep? Ja, want uh, we kijken even naar het algemeen klassement. De renners die in de kopgroep zitten. Wie is het best geclasseerd daar in het algemeen klassement? En dan kom je terecht bij Ryder Hesjedal, de Canadees van Garmin. Die staat 32e op 25 minuten en 18 seconden. Dus is Thomas Vuclair niet bang dat hij de gele trui kwijtraakt. De witte trui is ook niet in het gevaar. De witte trui van Rigoberto Uran. Nou, om de bolletjes trui colletje van de tweede categorie vandaag. Daar gaat het echt vandaag niet om. En Mark Cavendish ja, die is ook de, absoluut niet bang voor die groene trui. Die is eerder bang voor wat er de komende dagen allemaal te wachten staat als we de bergen ingaan. Echt de bergen. En als uh, volgens Alan Piper een van zijn uh, ploegleiders toch de tijdslimiet de grootste tegenstander zal zijn van Mark Cavendish en zijn jacht op de groene trui straks in Parijs. Want komt die tijd binnen op plateau de Bijen? Scheelde het maar anderhalf minuutje? Ja, dan is het uh, gebeurd voor uh, Cavendish. Ik zie het peloton heel rustig, voor zover je daarvan kunt spreken in een profpeloton. Maar rustig rijden, het zijn weer de mannen in het groen die daar op kop rijden. Dat zijn de ploeggenoten van Thomas Voeckler. En die kopgroep, ja, die ziet die voorsprong steeds verder uitlopen. De kopgroep inmiddels op 4 minuten en 50 seconden. En dan is er nog een trio achtervolgers. Die rijden inmiddels op 1,52 van de kopgroep. Daar rijdt die kleine Dumoulin op kop. Daarachter zien we dan Jeannes Bo rijden en dan een derde wiel. ...zien we Bouke Mollema rijden. Maar die lijken op dit moment bezig met een kansloze missie. Want deze tien, die hebben gewoon de ruimte genomen. Die hebben het ruime sop gekozen. Bijna letterlijk onder deze weersomstandigheden. Want de weg is nog steeds nat daar. Ja, het is zeker nog nat uh, in die laatste kilometers dus voor de tussensprint en jammer dat uh, die uh, achterstand van de groep Mollema zoveel groter wordt zo snel wel het voordeel voor ons dat we dadelijk achter de kopgroep kunnen gaan zitten als het bijna twee minuten is in plaats van dat we ervoor moeten blijven. Maar ja het nadeel is natuurlijk dat we dan een kopgroep hebben zonder Nederlanders en dat hadden we toch wel graag anders gezien want ja 2005 uh, nog steeds Pieter Wening als laatste Nederlandse ritzegen en de kansen worden minder en minder dus dan moet uh, Rob Ruig of misschien Robert G. Sink of Mollema het strakjes maar gaan doen in de Alpen. Maar dat is toch moeilijker, nog moeilijker dan een rit als vandaag. En dat is natuurlijk ook al moeilijk. De weg is kaars en kaarsrecht. Die kopgroep werkt prima samen. Tempo is wel ietsje gezakt. We rijden nu zo rond de 43 kilometer per uur. Maar dat is altijd nog hard start, Maar ietsje minder hard is dan dat het ging. En we rijden het plaatsje Wijn in. En als we daar dadelijk uitrijden, ligt daar dus de tussensprint van de dag. En we rijden weer richting een hele grijzelig... Het is een beetje mistig grijs. Maar je ziet ook dat daar de regen toch wel behoorlijk naar beneden komt. Dus we hebben het nog niet gehad wat betreft de nattigheid. Vijf minuten, hoor ik al, zou het verschil zijn tussen de kopgroep en het peloton. Dan loopt het hardop voor de groep van tien vooraan. De groep met dus de wereldkampioen erbij. Ook met een Belg erbij, Devenijns. En ook dus met één vertegenwoordiger van de Nederlandse ploeg. Maar dat is wel een Italiaan, Marco Maccato namens Vakanselijn. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 24,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 Qui est Ja. Jacques Brel. Prachtig. Mooi, hè? dat hoort er ook bij muziek. Ja, hè? ja maar wie doet de muziekeus hier eigenlijk? Of, nee, nee, niet van die top 100, want die is natuurlijk samengesteld. Hè, een maar ja, geweldige ben je tevreden muziek of ja, niet? zeer. Nee, als je waar. zeer tevreden bent, geef ik je straks de naam. Oké, okay, nee, nee <laughs> maar dat, dat maakt toch ook voor een groot deel... dit een heel, heel, heel, heel leuk sfeervol programma. Um, we hadden het net over dat het leuk is om bij de Tour te zijn. Dat dat mooi is om dat circus te volgen. Maar voor je werk als eindredacteur van uh, Zembla... Ja. volg je de Tour natuurlijk ook op een andere manier. Ja, we hebben uh, in 2000... 8 was het, als ik me niet vergis. Een uitzending gemaakt over Rasmussen... die zes maanden daarvoor uit de Tour was gezet. Ja, ja. Dat, dat gaan we nu niet allemaal uh, oprakelen. Uh, maar wij vonden het wel spannend om met die man, en dat is ook gelukt... Uh, in contact te komen om te kijken hoe dat toen gegaan is. En eigenlijk loopt die affaire nog steeds. Hè? Ja. Er zijn nog steeds processen over uh, uh, waarom hij precies uit de toer is gezet... wat daar precies achter zat. Uh, hij eist nog steeds schadevergoeding. Hij vindt dat hij gemanipuleerd is. Uh, dat is wel een onderwerp voor een programma als Zemla... om uit te zoeken hoe dat precies zat. Misschien moeten we er nog een keertje op terugkomen. Nou dat, en misschien zijn er nog wel meer onderwerpen... waarvan je denkt, hey, dat is misschien wel aardig om daar iets mee te doen... Nou, er, is, er hebben zich al heel wat onderzoeksjournalisten in de doping gestort natuurlijk. Uh, maar uh, zoals ik, ik ben op dit moment het boek van, van Mart Smeets aan het lezen over Lens Armstrong... Uh, die gebruikt het woord omerta steeds hè, als het gaat over uh, ja. als je echt iets te weten wil komen. Dat is natuurlijk een vrij goed gesloten circuit... Uh, waar ook in het buitenland uh, journalisten slecht achter komen hoe het nou precies zit... Eigenlijk um, zou je bijna zeggen: voor de tour het doet het er niet zoveel meer toe, maar het gaat om zoveel belangen. Er zit zoveel geld achter. Uh, het leidt ook natuurlijk, kan je soms vraagtekens zetten bij de gezondheid die, uh, die aangetast wordt uh, uh, bij de wielrenners, dat dat eigenlijk wel een onderwerp is. Ja, ja maar kijk je op zo'n manier ook naar de tour, dat je nee. denkt, of, of naar wielrennen, of misschien wel naar sport in het algemeen? Je, Daar zit wat. Ja, natuurlijk. Daar kan ik wat mee. Uh, nou, we, we, voorheen deden Dirk-Jan heeft werkte vroeger, die trouwens vandaag jarig is... maar dat doet hem nu even niet toe. Maar die werkte vroeger ook bij Sembla. En die bracht nog wel en ook andere sportachtige onderwerpen in. Dat, is, dat was eigenlijk wel heel goed, want... Um, uh, een documentaire programma heeft al gouden de naam dat het allemaal zo loodzwaar en serieus is. En dat is het ook wel, maar door de onderwerpkeuze en de manier waarop je het maakt... en zo probeer het bij Zembla, en dat geldt zeker ook voor sportonderwerpen... Um, maak je het toegankelijker, want we willen wel graag dat er veel mensen kijken. Ja, maar het, het, het, het, het grappige, ik vond het vroeger nooit zo grappig... is dat als je aan sportjournalistiek doet, dat uh, journalisten die alles doen behalve sport... Mm -hmm dat dan een soort van entertainment vinden en dan, dan Dat sport niet helemaal serieus. Is, ja, zoiets. Nou, dat is dan wel een behoorlijk grote vergissing. Is dat veranderd misschien? Of, of heb je dat nooit gemerkt? Ik geloof dat er heel serieus naar uh, de sportjournalistiek wordt aangekeken. Maar ja, niet altijd en niet elk moment. Er zit natuurlijk veel amusement in. Ik hoorde Mart Smeet zeggen dat hij zich geloof ik dit moment meer een amusementsman vindt... dan een sportman. Omdat hij niet meer elke dag bij die, bij die aankomst... Van, de, van elke etappe zit. En nu wel die avondetap moet presenteren. Um, en daar klonk een beetje in door... dat het dat niet helemaal serieus genomen wordt. Terwijl ik denk, ja, dat is ook een onderdeel van de sport. Met mensen praten. Uh, als je het tenminste doet zoals hij dat ook wel kan. Maar ook anderen uh, proberen erachter te komen... hoe dingen gaan, hoe ze in elkaar zitten. Uh, het moet nu... Het is natuurlijk niet te veel. Um, alles is goed, en uh, alles is mooi, en alles is geweldig, want dat is het natuurlijk niet allemaal. Hoe is het uh, met de voorsprong van de koplopers? Ja, zes minuten en elf seconden hebben ze voorsprong. Terwijl nu het groepje achtervolgers. De drie mannen. Mollema, Dumoulin en Jean Debord. De Fransman van Sauer. Die komen nu over de supersprintstreep heen. Die is getrokken op. Nou wat kijken we. Een kilometer 45 van de finish. En daar werd absoluut niet gesprint in dat achtervolgende groepje. En in het peloton. Ja, er zijn nog een paar puntjes op te rapen. Maar veel zijn het er niet. Dus ik kan me niet voorstellen... Dat, uh, dat daar het tempo zo meteen nog omhoog gaat. Nee, het is, uh, op dit moment is de rust weer gekeerd in het uh, peloton. Tempo ligt uh, relatief laag. Er is een, zojuist een regionaal treintje langs uh, de weg waar het peloton overheen reed. En zelfs dat treintje, dat paste zijn tempo aan, want die ging ook niet veel harder. Mensen konden vanuit de trein even kijken naar het peloton in de Tour de France. En natuurlijk heel erg trots zijn op die Fransman in de gele trui, Thomas Veclaire. Het hele land staat op zijn kop. Zojuist kwam er een journaliste van France Inter, kwam nog eventjes hier langs... op de commentaarpositie om aan al die buitenlandse collega's te vragen... wat ze van die Thomas Veclaire vinden en of zij het begrijpen... wat er hier in Frankrijk allemaal gebeurt, waar iedereen... ja Klaar op dit moment supporter, terwijl hij zelf al gezegd heeft... ja, die gele trui in Parijs straks, 0% kans dat ik hem daar nog aan heb. Hij is dus wel realistisch. Het peloton doet het dus relatief rustig aan. De voorsprong inmiddels alweer opgelopen tot boven de 6 minuten. 6 minuten en 8 seconden. En we hebben met de kopgroep nog 42,4 kilometer te rijden. Maar die kopgroep die kwam zojuist wel over die streep waar die supersprint getrokken is. En dan ben ik benieuwd of ze daar nog een beetje voor gesprint hebben. Dat nee, dat gebeurde. Dat gebeurde. We willen niet in die kopgroepsreden in slag worden langs die tussensprint... Gesprint werd en niet. Dries Devenijns kwam als eerste langs. Jeremy Roy als tweede en Tony Martin, ploeggenoot natuurlijk van Mark Cavendish. Dus zal hij het ook allemaal wel prima vinden hierachter. Kwam als derde door tempo, houden ze er wel goed in. Want we rijden nog altijd boven de 50 kilometer per uur. En dus kunnen we, weten we in ieder geval dat we zo'n beetje wel aan het laatste koersuur begonnen zijn. Met die 42 kilometer die nog resteren. En dan uh, wordt het een vroegertje vandaag. De renners hebben veel latertjes gehad door uh, latere finishes en door veel files op de snelwegen ze nu en dan ook. Maar vandaag maken ze er dus een vroegertje van met die tien mannen aan de leiding. Alan Perez zitten er, dus uh, zit er dus bij. Torusoft, rijder Hesjedal, Griefko, Hagen, Devenijns had ik dus genoemd. Roi Idemdito, Martin Idemdito, Ignacev en Marco Marcato. Ze hebben bezoek inmiddels van de ploegleidersauto's. Die hebben zich allemaal gemeld uh, achter uh, de kopgroep. Negen in totaal, want uh, één ploeg dus met twee helemaal vertegenwoordigd. Garmin met soft en Hesjedal. En dan zie je al die uh, rechterarmen gelijk omhoog gaan van de renners. Want allemaal zijn ze wel toe aan een extra versnapering... aan zo'n gelletje en aan een extra bidon... naar die hele, hele, hele, hele extreem snelle beginfase van de etappe. Die al bijna weer, weer klaar is, kunnen we natuurlijk zeggen. We zijn dus op weg naar dat klimmetje, op weg naar GAP. Dan draaien we straks om GAP heen. En het wordt weer grijzer en grijzer en kouder en kouder op deze dag. En wat staat ons dan nog te wachten later deze week in de Alpen? De tien man vooruit, de drie achtervolgers, het groepje met Mollema op twee minuten en tien seconden. Zij komen dus voorlopig nog geen steek dichterbij. Le Tour chez vous, avec l'équipe de Radio Tour de France.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 Jeroen, waar staat de brievenbus vandaag? Op een uh, groot terrein achter de finishing gap... bij een beekje waar vanochtend toch iets naars gebeurd is. Uh, een van de Franse technici is getroffen door een hartaanval... En in het water gevallen. Dat is, heeft indruk gemaakt, vooral onder de Franse volgers. De man had 26 tours op zijn teller staan... en is familie van Franse renner Jérôme Pinot. Maar ook deze man zou het absoluut niet erg vinden... dat het circus gewoon doorgaat. Zonder Rasmussen-toestanden, moet ik zeggen. Uh, ook aan jouw Kees, is minder te vinden voor dopingforcers, lijkt het. En misschien zit er wel eens een programma in, uh, voor Nova bijvoorbeeld... of uh, voor, voor, Zem, voor Zembla, moet ik zeggen, om te kijken hoe het gaat... met de vorderingen van uh, de strijd tegen doping... aangevoerd door de controleurs in het wielrennen. Er is een, ook een enquête geweest, ik hoorde dat straks op Radio Monte Carlo in Frankrijk. En die heeft uitgewezen dat 62% van de mensen denkt dat de sport schoner is geworden. Het is echt anders geweest, nog niet zo lang geleden. Weet je we allemaal toch, Kees, Dionne? Maar weet jij, maar Jeroen... Ja. Uh, uh, Kijk, het is toch opvallend, en ik lees nu ook in de kranten... er wordt nu ook veel openlijk over geschreven... dat eh, omdat, er steeds, omdat er veel mensen gelijkwaardig zijn... Hè, er vallen ook heel weinig eh, renners uit, dat is ook heel erg opvallend... zou het daar dan toch mee te maken hebben? Durf jij dat te zeggen? Nou, dit, dat, je moet altijd zo uh, uh, tegen de rand van de speculaties uh, aanpraten. Maar uh, wat veel genoemd is de afgelopen dagen... is het uh, verschil in tijd tussen de beklimming van, de, van het plateau de Bijen... in ja, 1998 en nu, toch weer vier uh, minuten langer hebben ze erover gedaan. En op de Franse radio was bij de uitleg van die enquête... ook uh, het geluid te horen van een uh, wetenschappelijk uh, onderzoekster. Die zei dat onder andere door de invoering van de bloedpaspoorten de renners minder naïef zijn en vooral veel oplettender zijn geworden. Nou ja. Even afgezien daarvan moet ik toch ook zeggen, uh, op een Anzichtkaart hoort dat het er nog veel schoons blijft op de Route du Tour. Wij waren gisteravond en vanochtend uh, um, gehuisvest in uh, um, um, Orange. En daar was nog steeds het oude, Rome oude Romeinse theater in het Triomfpoort te bewonderen. Met het besef dat onze eigen Willem van Oranje dat ook moet hebben gezien toen hij daar woonde. Je weet wel, uh, onze eigen kopman in de Strijd tegen de Spanjolen. Uh, no, nog meer van onderweg weten? Ja, graag. Ja, geteld. Ik hang aan je lippen. Uh, elke dag. Uh, Kees, een en al wijnvelden. Onder de van toe, de velden langs de Rone. Ik, ik, uh, ja, ik heb ik een paar keer geaarzeld om even te stoppen bij zo'n kaaf... en uh, de auto vol te stoppen met dozen. Maar er stonden overal gendarmes voor. Heb je dat weer? Moet nou, ik weer blazen. Is toch geen doping? Uh, uh, nee, zeker niet. Gewoon yes. uh, meenemen. Uh, ik, ik, ik, ik, ik lust er veel van. Uh, dan de droom. In, eh, een prachtige streek door een fantastische kloof. Uitges uitgesleten door de rivier de Ege. Er zijn de renners inmiddels eh, door. En ondertussen kwamen er ook weer andere verontrustende berichten. Deze keer over de Galibier op uh, Radio Monte Carlo los. Zeer uh, koud en sneeuw. sneeuw. Ja, de, de oh, verslaggever... Prima. Het doet me denken aan oude foto's... uit 1911 en 1912. Grote muren van sneeuw moesten ze doorheen. Nu lag er maar 10 centimeter. Valt een oh. beetje tegen. Ja, ja. Maar Cyril Guimard... die um, herinnerde zich de Giro van 1989... toen Francesco Moser... Uh, de zo ongeveer cadeau kreeg... omdat hij, uh, want ze daar op het laatst... de Stelvio moesten schrappen vanwege het weer... Dat is nu even de grote zorg van de Franse toerdirectie. Want de Galibierschappen zou een zegen zijn. Een geweldig cadeau voor Thomas Föckler. Dus dan toch maar gewoon daar in hagel en donder overheen klimmen... zou ik zeggen, overmorgen. Uh, plaatje dan voor, voor voorkant uit Gap. De Place des Herbes. De, de plein van het gras. Kruidenplein. Verscholen achter de kathedraal. En als ik Kees zo hoor dan moet ik de groeten doen aan Astrid Joosten. dochter van Wim, de grote vriend van Ab Geldermans. Ook aan hen de groeten uit KAP. Merci Jeroen, à demain. à demain. Er is een kopgroep en de voorsprong is behoorlijk groot, Rio. Zes minuten en tien seconden, 34,7 kilometer nog te rijden en de ploeg van ag 2 R rijdt voorop. De ploeg van uh, Nicolas Roach, dat is toch wel opvallend, want die hebben besloten om in elk geval een verbond aan te gaan met de gele truitdrager met Team Europe. De twee Franse ploegen die daar het tempo bepalen op kop en een mannetje van een andere Franse ploeg van FDJ, die zit in de kopgroep. Maar dat zijn we wel gewend, want het FDJ is zeer actief in deze tour en die hebben voortdurend iemand in de kopgroep erbij zitten, Jeremy Roy. Of hij kansen heeft tegen die kanonnen die daarbij zitten. Tegen Huushoft, tegen, nou, noem maar Tony Martin, Marco Marcato, misschien wel Boazon Hagen. Dat zijn toch echt uh, types die straks, als ze dadelijk uh, dat bergje opgaan, uh, iets moois zouden moeten kunnen doen. Slecht nieuws voor uh, de liefhebbers van Bouke Mollema. Want die zit dan weliswaar nog steeds in dat achtervolgende trio. Maar die zijn gewoon met een kansloze strijd bezig. Prachtig dat ze met z'n drieën bij elkaar blijven. Prachtig dat ze drie minuten voor hebben ...op het peloton, maar ze hebben ook drie minuten en vier seconden achterstand op de kopgroep. Zij zitten dus in een soort twilight zone, ergens een beetje tussenin. Beetje vlees nog vis, ze rijden wel, maar ja, eigenlijk rijden ze nergens voor. Want het telt allemaal niet als je na een kopgroep van tien man op een kansloze achterstand rijdt... ...en je rijdt nog voor het peloton. De kopgroep inmiddels volgens mij weer behoorlijk in een regenachtige omstandigheid. Ja, het is weer lekker aan het miezeren en het is van die hele koude miezer die zo heel Langzaam maar zeker in je gezicht dwarrelt. Maar de, want de meeste regen die wij in ons gezicht krijgen, dat is de opspattende regen, het opspattende water van de motoren en de auto's voor ons en om ons heen... de auto's van de ploegleiders en de gastenwagens. U weet nog wel misschien na de val van Hogeland en Fletchja de nieuwe regels, dat de gastenwagens achteraan moesten rijden... en één voor één naar voren mochten komen. Nu rijden ze gewoon weer met z'n drieën achter elkaar op de linkerbaan... en zijn het weer een beetje de toestanden zoals aan het begin van de Tour. De teugels uh, laat men dus een beetje vieren bij de tourorganisatie wat dat betreft, achter die kopgroep van 10 aan. De groep dus met uh, PRS... Hesjedal nu even helemaal rechtop zit. denk om even een regenjasje aan te doen. Hesjedal, de ploeggenoot van de wereldkampioen van Russoft. Griefko, Hagen, Devenhijns, Roy, Tony Martin, Ignatieff en Marcato. Eén Franse ploeg, dus maar vertegenwoordigd hiervoor in. Dat is FDC. een Nederlandse ploeg ook vertegenwoordigd van kanselij. Maar de Nederlandse renners hebben dus helaas, helaas vandaag de slag gemist. De Miser gaat langzaam maar zeker over in echte regen. De helikopter hangt er ook vlak boven. En die die uh, uh, waait ook de regen vol in ons gezicht. Het is afzien vooral natuurlijk voor de renners. Wij moeten ons niet aanstellen. De renners die leiden het meest in deze etappe op weg naar Gap. En op weg natuurlijk naar die klim, de Col de Mans. Tot slot van dit uur, Kees Driehuis. Ja, we... Heb jij het wel eens in zo'n gastenwagen gezeten? Nooit uitgenodigd. Dus ja. wij zijn eigenlijk de twee enige semi-bekende Nederlanders... die <laughs> nog nooit zijn uitgenodigd in de Tour de France. Ja, misschien moet daar eens verandering in komen. Tom, Tom, uh, Tom, Tom van Heck ook niet. Ook nooit meegeweest? Nee, ook niet. Zullen we een auto huren volgend jaar? <laughs> ja. Um, ik zou het nog even hebben met je over, uh, over de uitkomst van deze Tour. Ja. Hè? Want jij vindt het een geweldige Tour, hartstikke spannend. Nou ja, iedereen kan nog, nou iedereen, dan kunnen we nog acht winnen. En Andy Sleck wint overigens. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dan Heb je hebben, je we dat, hebben we dat. Ja, en <laughs> Evans wordt gewoon tweede. Er wordt een eeuwig tweede. Tom denkt van niet, geloof ik. Maar die mag niks zeggen. En Contador <hijf> wordt derde. Ja. Goed, dat is dus het podium. Ja, en Geesink wordt 38e, wat toch ook niet slecht is. Ja, we hebben daar genoeg op. Ja, dat kan, hè. Nee, maar het is wel jammer dat er geen Nederlander een beetje meedoet. Niet in voor... de sprint. We hebben geen Erik Dekker meer... die eens een beetje iets geks doet. Dat, dat missen we een beetje. Ja, maar vind je niet wielrennen bij uitzicht nou de sport... waarbij het ook wel leuk is om gewoon naar buitenlandse renners te Absoluut, kijken? Absoluut. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Maar het maakt weer net iets leuker als je... Nou ja, enfin, je weet het. Nederlander okay. chauvinistisch, toch een beetje leuk. En Veukler houdt het geel niet. Nee, ik ben zeg. Nee, die slechts hebben dat heel goed aangepakt. Die hebben nog een paar hele mooie dagen in het verschiet. Die hebben er heel goed over nagedacht. Dat gaat het helemaal worden. Ik vond het leuk dat je er was. Ik ook. Mooi zo. Ja. Dit, is ja, het einde. Nee, Dit is het einde van uh, het tweede uur van uh, Radio Tour. Uh, Tom van het Hek en Aard Vierhouten gaan straks verder. En we volgen natuurlijk etappe nummer 16. Inmiddels regent het heel hard in Frankrijk richting Gap. De kopgroep heeft een voorsprong van 6 minuut en 14 seconden. Wat mij betreft, graag tot morgen. Fijne middag.